Breed op Radio 1 zei hij dat er 90 tot 100 miljoen euro nodig is dat het museum moet laten zien hoe, het, hoe dat bedrag bij elkaar kan krijgen. John reageerde op een interview met de twee directeuren van het Nationaal Historisch Museum in de Volkskrant. Ze zijn bang dat er geen eigen bouw komt omdat er geen politieke steun voor is.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 Zandvoort. Zandvoort. Zon, zee, strand. zon, zee, strand. Ze gaan naar stadion en waar die zegt op het verkeer. Pots roep zijn geel, de zit zit in mijn.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 Een zuster van mijn vader. En verder de familie Driehuizen, de familie Groen... De familie Tetterode, eh, koper, verschillende kopers... Hek, de slager. Dus, eh, heel veel eh, ja, nog eh, voorzandvoorts sprekende namen... waren op die, eh, ja, die speciale feestavond in zomerlust eh, aanwezig. Het is een... Eh,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 En dan werd die gespoeld en dan gedroogd. En dan was het klaar. Dus je had drie baden? Ja. Een, een ontwikkelbad... Spoel... En een fixeerbad. En een fixeerbad. En dan werd dus in een trommel... roterende trommel... werden dus de foto's gewoon gespoeld. En, uh, drie kwartier, een uur. En dan moest je ze nog allemaal uitzoeken wie van wie was. En dan was. moest je ze eerst nog drogen op de machine...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 Hou van die grot het is jouw ja portret. Hou ben je dan zet. jouw portret, al ben je dan zelf uit mijn leven gegaan, toch kijk in jouw ogen.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 ...functies in zijn leven hebben. Maar nog even terug... Uh, ...naar de fotografie, Ton. We hadden het over de donkere kamer. Uh, ik uh, zie... Uh, ...dat vertelde je ook net... ...dat jij geen ring draagt. Uh, zou je kunnen vertellen... ...waarom dat is? Als je dat op prijs stelt... ...ja, zeker weten. En de donkere kamer bestond dus... ...uit verschillende gedeeltes. Eén daarvan was dus waar de...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 En ik stond dus aan de overkant. En die jongetjes die vonden dat erg leuk. Hè, door die meisjes alder in hun kuitjes aan de achterkant te eten. Dus dat was één warrende troep. De, hè, goed. Dus op een gegeven moment zei ik: hè, Hebben jullie wel eens van dombo gehoord? Hè, er is natuurlijk altijd één die zegt: Ja, meneer, die heeft grote oren. Ik zeg: Nou, als je nou eens naar mijn oren kijkt. Hè, en de, ging ik dus staan en bewegen met die oren. En ineens was die.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 en de klink zonder meer. En uh, die mooie special over fotografie ja. bakels die ik ja. keer uh, voor me heb liggen. Ja. Ja. Dat zijn natuurlijk uh, klinken om van te smullen. Ja, jouw ja, zus Nana, uh, Susanne heet ze ja. eigenlijk, uh, Nana die... Uh, ja, die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 En dat was Barbara, of een Franstalige zangeres met het nummer Si La Foto est Bon. Prachtig nummer. Een schitterend nummer. Voor mij totaal onbekend voor jou, Tong. Ook. Ja. Tegenover mij, uh, luisteraars, goedemiddag.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 Want toen hoefde ik dus niet te lopen. En zodoende ben ik dus hockeykeeper geworden. Gelijk eigenlijk met vorige week het Ballendux. Ik heb dus in een jongenshelftal gezeten. En ben Kalleman dus doorgegroeid naar het tweede helftal. Onder leiding dus van Jo van Pagé. Die was dus ook de, de, de leraar op de...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 uh, naar, beneden. Ja, naar beneden, die, gaat... die diepte, dat waren de vroegere hoogievelden Dat waren de vroegere hoogievelden ja. Daar zijn we dus begonnen. Met Mausgoud, Gastonides. En meerdere mensen. En meerdere mensen natuurlijk, ja. Kan je nog bekende namen noemen die bij je in het elftal zaten? Nee.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 En hoe oud was je toen ongeveer? Nou. Waar zou ik toen geweest zijn? Een jaar of 18. En daarna heb je niet meer gehokt dan? Nou, ik heb nog wel gehokt daarna. Maar op een gegeven moment ben ik ermee uitgeschreven. Maar voor de feesten dat... Ja, je bent wel altijd bij die hockeyclub betrokken gebleven? Zonder meer, de hockeyclub, dat was uh, het organiseren en zo en dergelijke.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 En dat betekent dat aan het einde van dit uurtje komen Tom... Eh, Wat gaat er snel hè, zo'n één uur. Het is ongelooflijk. Ja. Het is net of ik net in de stoel zit. Ja. Maar lieve luisteraars, we hadden een heel bijzonder mens hier deze middag in de studio. Tom Bakels. En wie kent Tom Bakels niet, niemand zou zeggen. En daarom ben ik blij dat hij in goede gezondheid hier bij ons zit. En eh, wij maken er in ieder geval een DVD van...